10 uur. Jan van der Putten met chef corp chef Bouwman. De NRC kwam vanmorgen met dat nieuws op basis van vertrouwelijke stukken. Henriques overleefde de arrestatie niet. De politievakbond NCP noemt die baangarantie ongebruikelijk. Het CDA wil criminelen harder aanpakken. Wie opnieuw de fout ingaat, krijgt een dubbele straf. En veroordeelden blijven langer vastzitten. En niet al na, komen niet al na twee derde van de straf vrij. Dat staat in het CDA-verkiezingsprogramma dat volgende week wordt gepresenteerd. De Christendemocraten willen ook dat veroordeelden langer vastzitten. Deltaloid wijst het overnamebod van NN af. Eergisteren zei het moederconcern van Nationale Nederlanden... dat het verzekeraar Deltaloid wil overnemen... voor bijna 2,5 miljard euro in contanten. Volgens Deltaloid is het bod te laag. De orkaan die in Florida de bedreigt kan de zwaarste worden in tientallen jaren in de VS, dat zegt het Nationale Weerbureau. De laatste keer dat er op die manier werd gewaarschuwd was voor de orkaan Katrina in 2005. Matthew heeft inmiddels het zuidwesten van Florida bereikt. In Haiti is het dodental als gevolg van de orkaan opgelopen tot boven de 330. Op Mauritius in de Stille Oceaan is een deel van een vleugel van vlucht MH370 gevonden, meldt persbureau AP. Het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween in maart 2014 met 239 mensen aan boord. Een deel van een vleugel werd in mei gevonden. Australische onderzoekers zeggen dat het stuk vleugel inderdaad van MH370 moet zijn. Het weer nog vandaag vrij veel bewolking. Af en toe even zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuidoosten en op de Wadden is een kleine kans op een bui. Het wordt vandaag en de komende dagen zo'n 14 graden. In het weekend einde wel wat meer zon. Al kan er zondag in het noorden wel een bui vallen. Dit was de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad zat een file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Dan staat door een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijsselijk Centrum 5 kilometer. Bij Rijsselijk Centrum zijn twee rijstroken dicht. Vertraging ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Watertoren Sport met Henny Rukert. Goedemorgen, luisteraars. Ja, het is allemaal wat er op het ogenblik in het nieuws is. Kunstgras, kunstgras, korrels, kanker, giftig rubber. We gaan er uitgebreid over praten in deze uitzending. Dat sowieso. En we hebben als gast natuurlijk iemand van de voetbalvereniging Zandvoort. En dat is natuurlijk Justin... Goedemorgen. Goedemorgen, je bent er weer. En dat is niet voor niks, want het gaat geweldig met je ploeg. Ja, We komen weer rustig aan terug. Een uh, moeilijke start. Maar uh, ja, we gaan gewoon weer lekker meedoen dit jaar. Ook Jos de Jong is de gast. Jos de Jong is de man van uh, de bladen 023.nl. En uh, die was in, negen, nee, in 2014. Had hij al een verhaal over het kunstgras? En toen werd hij uitgelachen. Ja, dat klopt. Het is dus heel opzienbaar dat uh, op de een of andere manier deze week door alle media ineens wordt uh, opgenomen en dat er paniek uitbreekt overal. En ik begrijp niet waarom mijn verhaal van 2014 gewoon in de prullenbak is verdwenen en door de instanties uh, gewoon is genegeerd. Nou ja, je zit hier nu. Ja, oké. Okay. Kom wel lekker hè? Kom maar op. <laughs> ja. Onze technicus als altijd, Charles Duif. Goedemorgen ja, Charles. Goedemorgen, ik heb overigens uh, een storing op mijn computer uh... Spotify wil niet opstarten. Uh, dus, uh, uh, dus we moeten zelf zingen. Nou, heb even een gesprekje nog. Dan, dan, probeer <laughs> ik hem, dan probeer ik hem op gang te krijgen. Nou, ja, laten we maar dan beginnen mee. met dat uh, verschrikkelijke verhaal over dat kunstgras. Want de onrust neemt alleen maar toe. De onrust over de kunstgrasvelden slaat toe... Uh, nu ze vol giftige stoffen blijken te zitten. Sommige clubs willen er niet meer op spelen. Mogelijk veroorzaken de rubbelkorrels tussen het gras leukemie maar gedegen onderzoek daarover ontbreekt. Verenigingen in Maarsen, Amersfoort en Zwijndrecht... willen niet meer dat er op kunstgras wordt gespeeld. In Zwijndrecht zijn gisteren alle trainingen afgeblazen... in Eindhoven overwegen clubs sluiting van de kunstgrasvelden. In Den Dolder wil een school niet meer dat de kinderen sporten... op een veld van de plaatselijke club. De gemeente Gorinchem heeft de aanleg van een kunstgrasveld opgeschort... terwijl de gemeente Goeree-Overvlakke nu ook voor een duurdere variant zonder rubber voor 18 kunstgrasvelden kiest. Het is nogal wat, Jos. Maar jij had het in 2014 al door. Vertel. Nou, en, en, uh, rond die tijd uh, heb ik uh, kennis gemaakt met, uh, met iemand... die mij uh, zonder meer zei dat Rubber uh, niet gezond kon zijn voor de voetballerij... en dat die korrels niet goed zouden zijn. Ik heb er toen in eerste instantie gedacht... van, nou, er is natuurlijk ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Dus dat zou wel meevallen. Maar ik dacht, ik ga toch eens even verder kijken. Dus ik heb zelf mijn onderzoek... Uh, uh, gestart. En ik ben toch eigenlijk wel tot hele rare ontdekkingen gekomen. Is het, eigenlijk heel, het, is, het is eigenlijk heel eenvoudig om te verklaren... waarom die rubber op een gegeven moment kankerverwekkend kan zijn. Als je naar de auto kijkt en die remt keihard... dan zie je allerlei rookwolken uh, uh, uh, ontstaan. Als je die inademt, dan word je niet echt vrolijk van. Maar goed, dat, is, dat zijn enorme rookwolken. Nou heb je die, uh, die uh, rubberen bolletjes... die zijn gemaakt van uh, gemalen autobanden... En in, in die autobanden er zitten alle, uh, allerlei polycyclische aromatische kool, uh, koolwaterstoffen. Je bedoelt zink, benzine. Zink, benzene en de hele bende, die, die zitten er allemaal in. Nou kun je je voorstellen als, als, de, als een autoband wordt vermalen tot kleine korreltjes en het is heel warm, dan worden die korreltjes natuurlijk heel snel, uh, heel snel ook warm. Als ze dan bovendien op een kunstgrasveld liggen waarbij je weet dat de temperatuur van het kunstgras altijd vele malen hoger is dan de temperatuur van het normaal gras. Dan is de kans dus heel erg groot dat er continu dampen vrijkomen. Dan ga je als keeper of als speler dan ga, je, dan ga je spelen en je maakt er een enorme sliding. Dan komt nog eens, nog eens een keer warmte bij vrij. Dus die, die stof, die kankerverwekkende stoffen, die komen bij een sliding gewoon ook vrij. En dat, dat wordt maar gewoon geaccepteerd. En iedereen is vrolijk aan het voetballen, maakt zijn sliding, het is levensgevaarlijk. En als je nou kijkt dat uh, ik heb uh, Amy Griffin in Amerika. Dat is een, een, een trainster van het Amerikaanse uh, voetbalteam. Die heeft al jaren geleden geconstateerd... dat van de 38 uh, spelers die zij heeft uh, opgeleid... die op een gegeven moment aan leukemie hebben geleden, dat daar 34 daarvan uh, waren keepers. En dat is op zich natuurlijk niet zo verwonderlijk... want de keeper die ligt continu op zijn zij. Die maakt enorme slidingen. En als je soms ziet, zeker over dat kunstgras... waar je toch behoorlijke slidingen mee kunt maken... waar je je benen behoorlijk mee kunt uh, verwonden... Dan zie je dus ook, en dat zie je ook bij HFC of waar dan ook, als scheidsrechter zie ik dat ook in een continu. Dat die bolletjes die blijven gewoon in het been zitten. Je schaaft er overheen, er komt bloed vrij. Die bolletjes die plakken aan je been. En ongetwijfeld zal die stof die rondom die uh, rubberen bolletjes zit. die zal in de, op de een of andere manier in de bloedbaan terechtkomen. Nou, die bolletjes die komen in hun mond, mensen slikken ze door. Uh, ze komen in je haar terecht, ze zitten in je benen. Uh, het je hele, gewoon, je het hele is, huis ligt er vol mee. Ja, ja het is <laughs> levensgevaarlijk. Het is gewoon echt hartstikke gevaarlijk. Maar nu komt het. We hebben een, een bond die het voetballen regelt in Nederland. 1,2 ja, ja, miljoen mensen. De KNVB vindt ja. het niet nodig velden te sluiten. De bond zegt zich te baseren op de constatering van het RIVM. dat er gewoon gevoetbald kan worden. Maar volgens het uh, tv-programma Zembla, dat hebben we natuurlijk gisteravond allemaal gezien. Uh, blijkt dat het een krakkemikker onderzoek is geweest. En uh, ja, er zijn nou inderdaad signalen en bewijzen... dat kinderen die kiepen, vooral die kiepen... heel veel vaker leukemie krijgen. Ja, Justin, geschreven. ga je stoppen met voetbal? Nou, dat, dat, dat niet. Maar uh, ja, het, het is natuurlijk wel... Uh, om even over na te denken, om bij stil te staan. Uh, leukemie ja, is natuurlijk vrij heftig. En als dat echt van het voetballen... Nu je van het cursus komt, ja, dan moeten we toch maar gaan kijken in de toekomst wat voor oplossingen daar uh, mee te maken zijn. Ja, de link met leukemie en lymfomas, dat is natuurlijk uh, enorm groot. Uh, een arts in Amerika heeft dat dus uh, heel duidelijk ook vastgesteld. Dat er uh, bij haar jonge patiëntjes heel veel kinderen waren die aan deze verschrikkelijke ziekte leden. En dat ze allemaal keepers in een voetbalteam waren. Het ja. bewijs is dus geleverd. Ja. Nou is het erge, Jos, dat er een alternatief is. Daar schreef jij in 2014 al over. Vertel. Ja, nou ik ben uh, samen met een organisatie al jaren bezig met een nieuw soort uh, kunstgras op de markt uh, te brengen. Dat begint er aardig op te lijken, maar uh, ook daarin hebben we behoorlijk wat tegenwerking gekregen van met name de grote fabrikanten die... Die ze met uh, die enorme hoeveelheden aan, uh, velden aanleggen. Dus dat is vrij moeilijk. Ik heb hier een voorbeeld bij, maar dat zal ik niet in detail gaan bekijken. Dat kun je, niet, kun je ook niet maar, zien op de radio. Dat kun je ook niet zien. <laughs> maar goed, ik wil het ooit nog wel eens een keer uitleggen. Het is echt spectaculaire uh, kunstgras. En, ja. en daarmee um, wilden wij niet dat die bolletjes, de rubbere bolletjes erin zouden worden ge uh, gebruikt. Om redenen die inmiddels uh, duidelijk zijn. Dus wij zijn bij een fabrikant uh, terechtgekomen in, in België. Die, uh, die een uh, ander product op de markt brengt en dat is, uh, dat is kurk. Je kunt kurk, ik heb hier een zakje meegenomen, kun je ook niet zien op de radio. Deze kurk, dat zijn is uh, dus, dus ook ja, dus gemalen kurk, de hele, hele kleine stukjes zijn dat geworden. Het zijn ook niet van die grote bolletjes zoals op uh, die kunstgrasvelden ligt. En dit je er gewoon overheen en het, het heeft hetzelfde effect als die, als die rubberen bolletjes. Uh, kurk is hartstikke natuurlijk. Het is een enorme natuur natuurlijk product. Je kunt ermee uit de voeten en je zult er van je levensdagen... geen kanker over krijgen. Het enige probleem is... dat kurk is een boom die niet hard groeit... en uh, ook best wel moeilijk te verkrijgen is. En mensen in de natuur zijn er niet blij mee... Als, uh, als de bomen worden gekapt... en rubber, uh, kurkenbomen worden gekapt... voor die voetbalvelden. Nou ja, beter, ene... beter dan kanker. Ja, zonder meer. Maar die, die fabrikant in, uh, in België... die, uh, die uh, die is dus wel in staat om deze, uh, dit kurk te bemachtigen. Maar die zegt: als hij alleen kurk zou gebruiken, wat hij eigenlijk hoofdzakelijk doet, dan zou hij eigenlijk uh, maximaal in staat kunnen zijn om 40 à 45 velden per jaar neer te leggen. Nou, laten we maar bij ons beginnen. Ja, nou ja, ik heb, uh, dat kunstgras heb ik geprobeerd bij HFC te introduceren met deze kurk. Maar uh, daar zijn, men heeft er niet naar geluisterd. Ik begrijp er nog steeds helemaal niks van. Maar goed, uh, er ligt nu inmiddels een ander. Uh, kunstgras op het veld bij HFC. En iedereen is er erg tevreden mee. en de vol, met, vol met kurk. Nee, met met, met, met autobanden. Vol met autobanden. En nou, dat kan allemaal wel. Dat is wat, wel ik, zonde. wat ik wel frappant vind is dat bij clubs als Ajax... en uh, ook bij de KNVB... liggen wel velden met kurk. Uh, ja, waarom kan het dan daar wel? En bevelen ze dan... in de rest van, van Nederland... de rubbervelden aan? Nou, de, wat ik net al zei, komt ook omdat... Uh, die rubberbanden die, uh, die zijn overal verkrijgbaar... En, en, en zo'n rubberband vermalen, moet je eens kijken hoeveel van die korreltjes ze ah. uit, uit één band krijgt, Dat is gigantisch. Maar met dit kurk moet je een aantal bomen gaan kappen. En daar is de natuur echt niet blij mee, hoor. Als je daar een, ah, ja, ja. Een, een... Maar als je sinds 2014 is... weet dat, uh, dat kurk op die. Dat, uh, die, die, die, die autobanden op, de, op die velden, dat dat kanker veroorzaakt. Ja. dan vind ik het schandalig mm -hmm. dat een voetbalbond dat wegwuift. Ja. En dan vind ik het schandalig dat er nog steeds op dat kunstgras gevoetbald wordt. Ja. Want... Rik, ik begrijp daarom ook niet dat met dat nieuwe kunstgras... waar ik het net over had, wat we wilden introduceren... waar gebruik wordt gemaakt van, van kurk... dat weliswaar duurder is. Dat is natuurlijk logisch. Het malen van een banden is aanmerkelijk goedkoper... dan een boomkappen, een kurkenboomkappen... Die niet, overal, die niet overal zomaar even groeit. En de KVB heeft, heeft dit gewoon weggedaan sinds ja. 2014. Alsof er niets aan de hand is. Ik heb uh, toen de tijd met de KNVB gesproken. En die zeiden dat er eigenlijk niks aan de hand was. En dat, waar, waar bemoei ik me eigenlijk mee? Weet je niet, en wie ben je eigenlijk? En weet ik voor wat uh, onderzoek. En ze verwezen toen ook naar het onderzoek van 2013 van de RIVM. Waarin men stelt dat uh, met rubberkorrels ingestrooide kunstgra kunstgrasvelden. Geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn. Ja, dat is natuurlijk een lariekoek. Het slaat gewoon nergens op. Maar ja, als de KNVB tegen mij zegt van, jongen, wie ben je eigenlijk? Waar bemoei je mee? Het gaat toch allemaal goed? En dat dan, zeiden ze tegen? Nou, daar kwam het wel op neer. Ja, dan denk ik, ja, KNVB, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. We kennen het zo langzaam als ja. het verhaal. Ja. Het is, ik ben heel benieuwd hoeveel kinderen er de komende dagen van de voetbalclubs worden afgehaald. Want ik denk dat de ouders hier niet tevreden mee zijn. Nee, maar het is, ik, ik, ik snap het ook niet. Als het op een gegeven moment bekend wordt... kijk, die introductie van het nieuwe kunstgras... dat even terzijde, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar als je op een gegeven moment bij de SRO's terechtkomt... en je zegt tegen die SRO's... dit is gewoon hartstikke ongezond wat je daar eh, loopt te propageren. Ja, maar wij hebben contracten met grote bedrijven. Nou, je kent ze wel, Ten Kater, weet ik wat. oranjewoud enzovoort, enzovoort. En die willen ze natuurlijk eh, ja, vervullen. Daar zullen ze ongetwijfeld afspraken mee hebben... dat ze daar ook een stuiver aan, mee, aan meepikken. Ik ben bij de SRO's geweest om dit te introduceren. En ik word ook aangekeken. Zo van, wat ben je nou voor een boer? Of wie, wie ben je eigenlijk? Wat denk jij wel dat het te kunnen vertellen? Wij weten toch alles. Ja. En jij komt ons vertellen dat het niet zo is? We weten ja. ook dat het kanker veroorzaakt. En ze gaan er gewoon mee door. Ja. Justin, stel dat jouw kind uh, keeper is. En, uh, en uh, op zo'n kunstschapsveld moet keeper. Wat doe je dan? Als ik erop stel dat ik nog geen kinderen heb. Maar. Uh wat die is kan nog komen hè? Dat is ja, zeker waar. Nah. Nee, um, ja, lange broek, lange lange lange lang mouwen. Denk het enige wat je op dit moment uh, kan, kan doen. Sowieso nu de winter komt eraan, dus dat is wel lekker dat je dan uh, gewoon sowieso kan kiepen in het korte of in lange broek. Um, ja, het zit, ja goed, haar, in, in... het zit ook in. Ik bedoel, het gevaar blijft hoor, ook met een lange Ja, maar we de... hebben het gisteren op train met, met een aantal jongens ook wel over gehad hoor. Maar ja, aan de andere kant komt er ook weer het verhaal: wat is er niet schadelijk voor je gezondheid tegenwoordig? Uh, overal ontstaan nu onderzoeken dat eigenlijk alles wat schadelijk is. Behalve seks? Nou ja, dat, dat moet je nog wel afwachten. Dan kan je heel veel lasten <laughs> krijgen hoor. Charles, ja. is je computer weer gemaakt? Ja, de, hij doet het weer. En uh, wat wel leuk is om te melden, dat onze, onze gast uh, Justin Luijten... Uh, die wist uh, op voorhand al uh, dat we er geen gras over zouden laten groeien. Want hij heeft gekeuze, uh, gekozen voor een tuintje in zijn hart. En uh, dat is een nummer van uh, Damaru uh, samen met Jan Smit. Nou, dat sluit natuurlijk uh, prima aan op onze discussie, toch? Weet je, ik, ik zou die Justin wel iedere dag in mijn uitzending willen hebben. Want ja. ik heb altijd lachen met hem, maar zijn is muziekkeuze. Dus het is werkelijk <lacht> doe ik, dat, ik doe dat een klein beetje expres ook, die, ja. Ik weet, Ik kies de slechtste nummers Dat dus is niet jou toegang. Oké. Okay. <lacht> nou, ik vind het helemaal geen slecht nummer hoor, Justin. Ik sta achter je, wat die betreft. me say that you must think you weer terug naar de studio, uh, Henny, want uh, uh, uh, een van onze gasten aan de telefoon heeft maar vijf minuten tijd omdat hij op de boot van Ameland uh, zit. En dan heb ik het over meneer Thijs Rondhuis. Ja, Welkom. Dat is ja, leuk. En we hebben natuurlijk ook André Jans aan de telefoon, want die is eigenlijk de aanleiding van het feit dat wij Thijs Rondhuis nu in de uitzending hebben. Goedemorgen meneer Rondhuis. Goedemorgen, uh, goedemorgen go go go go go go go, André. Goedemorgen Thijs. Hoi. Want wat was de reden André? Ja, ik stond met Thijs Rondhuis bij de start van de Tour in Assen even te praten. En uh, ja, ik zeg van, joh, in het westen van het land schijnen er geen etappes meer mogelijk te zijn. Uh, zei hij in, uh, op mijn vraag... En nou, hij reageerde erop van, uh, uh, ja, het is onmogelijk met de politiebegeleiding en de drukte in de Randstad op dit moment. Ik zeg, nou, misschien is er een alternatief. En toen noemde ik uh, Zandvoort en hij reageerde direct enthousiast. En nu zitten we met elkaar aan de telefoon en wie weet is het de eerste stap gezet naar een etappe in Olympiastour uh, volgend jaar in Zandvoort. Zou leuk zijn, uh, Thijs. Wat Vind je Vind je het een goed idee? Ja, ik ben er, uh, ben er eigenlijk heel enthousiast over. Olympia Tour is de oudste etappekoers uh, in Nederland. Ik jaar voor we 64 keer georganiseerd. Ja. Um, dit jaar hebben we voornamelijk etappes in, uh, aan de oostkant van Nederland gehad. Hè, van Assen onder naar, uh, naar Margraat. Ja. En dit jaar hebben we inderdaad niet in het westen gezeten. Uh, dat was een bewuste keuze, maar volgend jaar uh, zouden we toch wel weer... één of twee etappes aan de westkant van Nederland willen hebben. Ja. En dan denk je ook aan Zandvoort? Nou, ik ik, ik had er nog niet zo serieus over nagedacht. Ik weet natuurlijk wel dat Zandvoort wel historie uh, met uh, wielrennen heeft, vooral wat, uh, vooral wat langer geleden. Ja. Maar toen ik er wel langer over nadacht, uh, het is een gebied waar het verkeerstechnisch nog prima kan. Ik heb al overleg gehad met de landelijke uh, eenheid van de politie en die zien dat wel zitten. Dus wat dat betreft liggen er wat mij betreft uh, mogelijkheden en openingen om eens uh, met elkaar te kijken of Zandvoort inderdaad etappenplaats zou kunnen zijn. Maar Thijs, dat laatste is geweldig nieuws wat je me nu geeft, want dat is een van de grootste problemen natuurlijk, die veiligheid met, uh, met het verkeer. Nou, we hebben met de Olympiastour één uh, groot voordeel is dat we de ondersteuning van het uh, landelijke politiekoops hebben vanuit uh, drie bergen, Dus de motorrijders uh, en de commandowagen. Nou, die, die, die, die doen altijd de ondersteuning en daar heb ik het even mee, uh, mee over gehad. En ze hebben aangegeven, uh, als je een um, goed parcours uitkiest in overleg uh, met ons, hè, dus ze willen wel graag meekijken, dan uh, geven zij uh, de volle ondersteuning uh, aan een eventuele etappe in Zandvoort, ja. Oh, wat geweldig. Dat is goed nieuws, man. Dat vind ik enig, want wij zijn nou net weer begonnen... op instigatie van Dick Heuvelman en André Jansen... om hier in Zandvoort uh, te proberen het wielrennen weer van de, van, de, van de grond te krijgen. We hebben een prachtig idee. We willen een wereldkampioenschap strandrace uh, gaan houden. We willen een Dernie-koers houden volgend jaar in maart... om te beginnen en de mensen weer duidelijk te maken... dat het wielrennen in Zandvoort weer bestaat. En dan denken wij aan het Europees kampioenschap in 2020... Ja, dan, dan, dan zou een etappe in de Olympische Tour een mooie opmaat kunnen zijn om met elkaar eens even te kijken of we zandvoort en de omgeving weer enthousiast voor een aan kunnen krijgen. Fantastisch. Ik, ik wil je van harte uitnodigen. We hebben een geweldige voorzitter. En uh, die zal jou en met mij samen heel graag ontvangen. En dan gaan we erover praten en dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Ik ga graag het gesprek aan en wij hebben daar een zeer positieve houding in. En de boot gaat bijna aanmeren. Hartelijk dank voor je informatie en je medewerking en het goede nieuws dat je gebracht hebt. Ja, graag gedaan en alvast een fijn weekend. Jullie ook, hè? André, fantastisch nieuws, dankjewel. André. André Jansen? Hij moet er nog zijn, want de telefoonvermindering is nog steeds... Hallo André... Ik bel hem opnieuw. We gaan maar een plaat draaien. Ja, yes. hè? Want uh, techniek laat ons een beetje in de steek vanmorgen. Maar het nieuws was fantastisch. Het diepe paars gaan we. Deep purple met uh, shine on your crazy diamonds. André Jansen, je moet natuurlijk wel je rekening betalen... want anders val je weg tijdens onze uitzending. Nou, ik heb een prepaid telefoontje... en één keer per jaar doe ik er een tientje op. <laughs> en uh, dat is nu op, denk ik. Heeft er iemand stiekem goed te bellen met mijn telefoon? Ik bel bijna nooit. Och, jongen, toch. Maar heb je het goede nieuws gehoord van Thuis Rondhuis? Ja, ik was helemaal in de uitzending. Ik heb hem zelfs in beeld staan op mijn computer. Ik, uh, ik zie je zitten. Oh, wat leuk. Je moet even zwaaien. Oh, wat leuk. <laughs> En uh, ja, Thijs was meteen enthousiast. Oh, ja. En die man ja, die ja. heeft. Ik heb geen Olympische Diamond Overigens de okay. uh, Olympia's Tour gered. En weet uh, je er nog? Ja, ik ben er. Ik, ik zit vol belangstelling te luisteren, André. Ja. Hij heeft Olympia's Tour gered en uh, ja, daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Want eigenlijk, zolang zo als ik leef, heb ik de Olympia's Tour zien starten of zien finishen. En ben er altijd bij geweest in Amsterdam. Vond zelfs een uh, foto van mezelf, hè, wat ik uh, vorige week ook zei, ineens bij mijn zoektocht op, uh, in het Nationaal Archief van het ANP van foto's van Olympia's Tour. En daar wilde ik ze een plezier mee doen. Daar heb ik dan ook een, uh, een soort slideshow van gemaakt op YouTube. Ja. En uh, met een mooi muziekje eronder, een gitaarmuziekje. En dat uh, sprak wel aan met alle oude beelden, want anders komt er steeds één foto tevoorschijn. En ik ontdek ineens een foto bij de start van Olympiastour 72, dat zie ik mezelf in beeld. Dat ik bleek. had die foto nog nooit gezien. Ja, <laughs> ja. Mooi man. Ja, en het was Olympiastuur die een, een, een historisch uh, uh, gevolg had, want Veroen den Hertog die stapte huilend van de fiets... En nu het dat. grote geheim, weet je hoe dat kwam? Nee, dat weet ik nog steeds niet. Ja, ik weet nee. het wel, want ik heb het bij jou gelezen, maar... <lacht> Piet Libres, mijn ploegleider bij Friesel... die zegt bij de etappe in Limburg... hij zegt, als Vedor demareert... je zorgt dat je bij hem in de buurt bent... je demareert bergop... iedere keer langs hem heen. Iedere keer. <lacht> en, nou, dat is tien keer achter elkaar gebeurd. Ik was kapot, maar Vedor ook. Er stond Harald fiets aan de kant... En de volgende dag heeft hij gevraagd aan uh, Piet Liebrechts, of aan een van onze renners eigenlijk... Uh, of hij niet bij uh, Frieshol kon komen, want hij had ruzie met Herman Krot. Okay. Nou, en de, die foto heeft Ron over toen in de Telegraaf gezet. En het verhaal erbij, want ik had hem een tip gegeven uh, om een... Uh, dat veed door over wilde stappen naar Frieshol, nou dat was natuurlijk uniek. En in Hotel Schiller is toen uh, die foto gemaakt die Ron mij pas ook nog toestuurde. En, uh... en ik heb Ron vorige week heerlijk gesproken in Meppel bij de presentatie van zijn boek. Mooi boek, hè? Over uh, ja, de wereld van het urenkoor. Ik hoop dat het een bestseller wordt, want als je erin leest hou je niet meer op. Nee in de geschiedenis van deze prachtige sport... wat er allemaal gebeurd is bij die werelduurrecords. En het is een, een wereldwijd uniek uh, boek. En ik was zo gelukkig om een gesigneerd exemplaar... het eerste exemplaar te ontvangen van Ron Kouhove, hemzelf. En hij heeft gesigneerd met de tekst van... Uh, André, dank, dankzij jou is dit boek er gekomen. En daar ben ik heel erg trots op. Gefeliciteerd, ook jij. Ja, dank je. Ons, je we belden wat later dan dat je gewoon gewend bent van ons. Want ja. we hadden het natuurlijk over uh, de kunstgrasvelden... en de kankerverwekkende zooi die ze erop gooien. Hoe is dat ja. bij GVV? Nou, ik heb gisteren met de oude voorzitter en met de nieuwe voorzitter even gesproken... na de training van mijn zoon en al daar. En uh, het is inderdaad een, een vrijmatig onderzoek geweest van het RIVM in de tijd... En er is een uh, zorgenwekkende uh, video uh, in de wereld gekomen... van een mevrouw in Amerika die zegt dat er 400 kinderen kanker van hebben gekregen. Een Engelse meneer die zegt dat zijn zoon, Kieper, hiervan kanker heeft gekregen. Maar het is wetenschappelijk nog niet bewezen. En uh, een bewijs is wel dat er een... Uh, een, een, ...een product in, in het rubber wordt verwerkt om het te vulkaniseren... ...dus het, het, het uh, natuurrubber met het, uh, met het synthetische rubber te, te vulkaniseren... ...en het heet MBT en daar is van bewezen dat het kankerverwekkend is... ...maar de hoeveelheid van dat spul is duizendmaal minder... ...als dat ik bijvoorbeeld uh, 100 meter van jou afsta... ...en jij rookt een sigaretje en ik krijg longkanker. Ja. Dus uh, je krijgt overal kanker van... Ja. Als er wordt bewezen dat deze rubbersubstantie, ik heb het hele verhaal uit en erna gevolgd, en dat niet alleen, ik roep al tien jaar van is dat wel veilig? He, dat die kinderen daarop springen helemaal zwart, soms van als het. Uh... Ja. ...van het veld afkomen en ik heb daar enigszins mijn twijfels bij... ...maar ik ben er altijd van uitgegaan dat het uh, zorgvuldig zal zijn gecontroleerd... ...net als dat, er, uh, dat we er ineens achter kwamen dat er loodhoudende verf op ja. uh, kinderwiegjes uh, zat. Maar het is dus niet ik onderzocht, uh, André, en dat is het nee. erge juist. En dat ja. terwijl in 2014 Jos, hè, Jos de Jong, die ook in de uitzending zit in zijn krant 023 anders het verhaal al had... waarin alle gevaren ja. aan bod kwamen. Schandelijk ja. vind ik het. En dan is het ja. domo sy systeem. Ja. dat is puur, puur veilig. Dat is onderzocht, ja. echt ja. onderzocht. En er ja. kan helemaal niets mee gebeuren, maar dat wordt niet gebruikt. Ja, bij Ajax, maar niet... Ja, uh, ja. Ja. Zijn er belangen waarschijnlijk. En daar komen we dan ook achter. En die mensen die zullen op een houtje moeten bijten een tijdje en knijpers maken. Want als je met de, met de gezondheid van onze kinderen speelt, dan uh, moet je knijpers gaan maken en zakjes gaan plakken, vind je niet? Ja, nou de KNVB, de KNVB in ieder geval. Laat die ja, eerst... maar zakjes gaan plakken. Als ja, die zijn sowieso een beetje de, klein, een klein beetje de weg kwijt. Het wordt tijd voor een complete overhaul daar. Ik denk dat er een nieuwe generatie aan het, aan het stuur moet komen. Als je ziet in die vereniging, bijvoorbeeld in GVAV in Groningen, ik zie allemaal jonge gasten goed geschoold, goed onderlegd, met een vuur en een elan bezig met hun trainingswerkzaamheden of hun bestuurswerkzaamheden. Het is uh, een, een verademing. Ik stond gisteren met de oud-voorzitter, nou die is al 70 natuurlijk, stond ik even naast de nieuwe voorzitter, die is net 42, kijk je ziet een, een heel jeugdig elan nu bezig en dat was nodig. Dankjewel, dat want voelde... ik ben ook een van die jongeren. Hè? Ja, jij bent een jonkie. <laughs> <laughs> je wijsheid moet gebruikt worden, maar die jongeren die moeten eruit <coughs> gaan voeren. Ja, maar dat is waar. Dat is zo. Ja. André, ja. even terug naar het wielrennen, want het is nogal warm in Qatar. Ach, het is, het is 31 graden. Ik had gisteren Henk Vogels die is in Perth, Australië. Hij zegt in de zomer is het hier 48 graden. Hij zegt dan nog veel vochtiger ook. En dat is nauwelijks om uit te houden. En ze rijden in Californië ook met 40 graden Celsius. Dat is wel warm. Ja. Maar in Doha hebben ze dus beloofd de organisatie dat er uh, uh, koel, uh, mist wordt gespoten. Ja. En uh, voor de renners dat er, dat er op de weg dus voldoende uh, koelte wordt toegediend. Uh, toe, toe, toe en en, euh, nou, alle ogen zijn gericht op kwata. Uh, ze moeten er wel wat van maken, want anders is dit een fout van de UCI. Ja. Maar, maar dat... daar noem je ook weer iets, de UCI, KNVB, het zijn allemaal bonden, er klopt helemaal geen niks van. Wie gaat nou een koers 100 kilometer inkorten? Er blijft er niks over dan een criterium. Nou, dat bleek een vergissing te zijn in de uiting ja, ja. van de UCI op hun website. Ja, dat ja. is ook al rechtgezet, want dat gaat absoluut niet gebeuren. Idioos, Ik uh, ben, ben als wielerliefhebber heel erg blij dat er uh, steeds meer uh, uh, wereld, wereldwijd wordt gekoerst en uh, dat het uh, op beeld wordt vastgelegd dat we dat allemaal rechtstreeks kunnen volgen. Wat een geweldige ontwikkeling. Hm. Uh, ik zit nu, vanmorgen heb ik een bericht gestuurd naar de ronde van Rwanda, uh -huh. of ze willen zorgen dat de beelden bij ons komen. Want we hebben belangstelling daarvoor. Het fietsen überhaupt over de hele wereld is, het is toch maar één heel klein planeetje uh, waar, waar we met elkaar... Uh, leuke dingen delen. Nou, waar het plaatsvindt, interesseert me helemaal niks. Want de Tour, bijvoorbeeld, de beelden die we daarvan hebben... worden ook in Australië en in Amerika bekeken. Omdat ik daar nou eenmaal uh, een prioriteit in zie... Ja. Daarom... 45 landen, André. Ja. Ja, geweldig, man. En ja. daar komt Stanford binnenkort ook op. Ja, natuurlijk. Dankzij jou en ik. Wij dienen de sport <laughs> samen. En dat zei ik tegen Ron over vorige week. Hij is natuurlijk al veertig jaar een autoriteit in de wielersport. Net als dat jij dat bent geworden in je jaren in de Tour. En nu nog steeds met een warm hart voor de wielersport. Laten we blij zijn. En ik moet eerlijk zeggen, meneer Koeksen doet een uitstekende job. Laten we dat nou ook eens een keer zeggen. Het is altijd makkelijk om te zien dat in dat hotel met 100 kamers één deurkruk niet functioneert. Maar er zijn de 99 die prima functioneren. En het is bij het wielrennen ook zo... er wordt aan de weg getimmerd... er wordt vernieuwd... maar er zitten nog steeds veel fouten in. He, en uh, uh, we kunnen natuurlijk de kritiek... Uh, continu uh, spuien... Uh, er is aan alle kanten, elke dag zijn er discussies op waf en daarvoor hebben we dat ook, dat we het open tegen elkaar met respect voor elkaar kunnen zeggen. En ik ja. ben heel blij dat jullie wekelijks de gelegenheid geven om een stukje uh, uit onze sport te delen met, een, uh, met de omgeving Zandvoort. En dan zouden we ja, wel dat... gek zijn als we jou niet belden. Hè? Hm. <laughs> ja, nou ja, het is altijd makkelijk. Jij hoeft de knop maar aan te zetten, ik begin wel te lullen. Ja, precies, net, net een machine. <laughs> hey, maar nou even als laatste dan jouw voorspelling voor het WK mm, zowel tijdrit ik, als uh... ik, ik zeg Nicky Terpstra voor de wegrit en de tijdrit Tom dus we krijgen twee wereldkampioenen twee Nederlanders en uh, <laughs> uh, ik ben een slechte voorspeller dat weet je maar, maar deze keer niet hoor denk, de vader, denk ik de wens is de vader van de gedachte en bij de meiden? <laughs> bij de meiden uh, ik ja, ik zou het niet weten, jongen. Maar uh, wacht even. Doet uh, Christel wild nee? Of niet? Nee, ik geloof het nee, niet. Nee, die doet niet mee. Volgens mij. Nee, want die is nee. wel verschrikkelijk rap, natuurlijk. Ja. Anders. Uh, ja, Anne van Breggen, Die is natuurlijk super. Dat denk ik super. ook. Ja, Eén van de toppers. Ja. En het zou mooi zijn, een dubbele titel. En. Uh, ja, Dylan Groenewegen, als het tot een sprint komt... ...na 260 kilometer, dat moeten we natuurlijk nog zien... ...maar hij blijkt over meer kwaliteit te ja, beschikken dan we hadden gedacht. En, ja, hij kan makkelijk mee hoor, die, die 260 kilometer. Dat is helemaal geen probleem meer Ach man, hier, heb je die, die video nog gezien ja, van de week van die wedstrijd? Ja, dat hij, hoe die die klimmetjes mee, met de eerste meereid Weet je waar ik dat gezien heb? Op WAF. Op Facebook. Iedereen die van wielrennen houdt, dames en heren. WAF, W-A-F. En je krijgt alle informatie via André Janssen. André, hartstikke bedankt, man. Oké, okay, fijne dag. Dag jongen, fijne dag. dag hoi. Dag. André, hoi. Dag. Nou, dit geldt voor de KNWB. Oude lullen moeten weg Oude lullen staan alleen maar in de weg je om je heen kijk enkel oude lullen Oude gijze lullen die nu zakken vullen Ze lullen je de laan uit, ze lullen je de straat op Ze lullen je je baan uit, ze lullen je de gruts op oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg. We hebben er eens aan dat That's how me ik denk dat wij binnenkort uh, niet meer op de voetbalveld mogen komen. Dat we een schorsing voor het leven krijgen. Ik wil wel even zeggen dat ik me compleet... Uh... Hiervan distantiëer ja, ja, echt waar. Uh... Charrel, dit kun je toch niet maken? Zeggen dat de KNVB <laughs> dit, dit, dit, dit muziekje Kijk, verdient? Het is alleen maar een nou schorsing, je dankjewel. Ik, ik ben zelf een oude lul, dus uh, ze kunnen, nou, je... wat dat betreft kunnen ze op me terugvallen. Ja, maar de KNVB verdient dit toch niet, joh. Nee, nee, zo ja, zo jongen? Zo'n sympathieke jongen. Die directeur kapot, is 42, zo. geloof ik. Dat is een oude lul. Ja. Nee, en die snapt er ook niks van. Nee, dat is waar. En vanavond is er toch een belangrijke wedstrijd, jongens. Uh, ja, laten we het daar uh, ja. maar eens even over hebben. Gaat Nederland winnen van uh, deze gasten die de muur in het doel opmetselen? Ze, ze zullen wel moeten. Zo niet, dan, dan is het eigenlijk gewoon alweer uh, achter de feiten aanlopen. Ze zullen wel echt moeten. Zonder Robben. Zonder Robben. Wat vind jij daarvan, Martijn Prinsen? Van voetbalinhaarlem.nl. Het Nederlands elftal. Oh, dat is inderdaad ook nog. Um, wat vind ik daarvan? Uh, ja, goed, het is eigenlijk wat Justin zegt, hè. Uh, dat moet al meteen gewonnen worden, want anders uh, uh, kan je al vanaf wedstrijd in de, in de achtervolging. Anders doen we ze gewoon in de uitverkoop. Ach, hè? ja. Trouwens wist jij dat, de, de, want, want uh, Jos de Jong is hier, dat zijn vader kampioen is geweest in het wielrennen. Oh, nee, dat wist ik niet. Ja, ik ook niet, maar hij vertelde het net. Nou, ja. dat zou ik als eerste vertellen. Mijn vader is kampioen van Nederland, weet je wel? Martijn, wat weet jij wel van wielrennen? Ja? Wat ik wel weet van wielrennen, nou niet zo heel veel. Nee. Maar je weet dat alles je weet je van wel. voetbal, hè? Wat zeg je? Je weet alles van voetbal. Nou, alles, wel het een en ander. Helemaal van het regionaal natuurlijk. Heb je wel eens gehoord van Colping Boys? Ja. Ja, die had een hele goede damestrainer en coach. Die is opgestapt. Nee. Oh, nou ja, het zal wel... Ja, die is opgestapt. Dat weet je dus. Jamal Rikkers. Ja. Oh, maar dat wist je dus al. Ja. Ik denk, heb, ja, je ook, anders, hè? heb ik ook een keer een primeur. Nee hoor, daar zit die prinsen weer te zeggen, ja, dat wisten we al. Sorry, sorry. Hé, hey, eventjes naar Zandvoort. Want daar ben jij ook wel van onder de indruk, hè? Uh, nou ja, laten we, de, niet, laten we niet over de eerste wedstrijd hebben dan. Nee. nee daar ben door... jij niet eens geweest, dus... Dat... Daar kunnen wij het ook niet over hebben. Daar kan ik het alleen over hebben. Hey, zes blessures dus, en, en geen volledig team. En uh, kom op nou. Het is maar drie punten verschil, joh. Ja, nee, dat is waar. Ik denk dat morgen een hele belangrijke wedstrijd is. Hè? Ik bedoel, blijf je meedoen in de top of uh, zak je weer terug naar de, naar, de, naar de middenmoot? Ja, en als je wint, blijf je uh, lekker bovenaan, bijna. Ja, precies. Dus uh, nou, goed, oh. de, de groep uh, die wordt steeds, uh, steeds completer. En die luiter die zit hier recht, jongen. Die, die, de, de, de, de, de, de, hoe noem je dat? De adrenaline stroomt nu al door zijn lichaam, dus die gaat echt morgen weer vlammen, hoor. Ja, ja, ik, ja, we hebben het vorige jaar natuurlijk al zelf een keertje over, uh, over Justin gehad. En, uh, Justin is uh, inmiddels... Uh, een jaartje af, ouwe. Maar, <laughs> maar, ja, maar hij, is nog een, hij is wel echt een, een, een, een stabiele factor binnen die uh, binnen We hebben hem nooit gebaseerd. <laughs> nou, ik, ik denk niet ik denk daar de mening verschillen want Ik heb geen blijven op de stuur, dus, uh... Nee, precies. precies <laughs> ja. Maar ja, ik, We gaan het morgen. Ik, weet je wat ik zo graag wil weten? Of hij nou altijd bij Zandvoort zal blijven. Ja, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Ik heb daar wel een antwoord op. Ja, geef jij het antwoord, is Martijn? Ik denk dat Justin ambitieus genoeg is om eventueel ooit een keer een stapje hoger te gaan voetballen. Maar goed, dat is ook afhankelijk van wat zo'n zelf doet, hè? Nou ja, goed. we hebben het hier vorige keer ook over gehad. En ik heb aangegeven dat ik het prima naar mijn zin heb bij deze club. Alleen, ja, als de kans zich aanbiedt, dan zou je misschien wel gek zijn om dat jaartje misschien dat ene jaartje ervaring niet te pakken. Ik, hij, ik. Hij, hij zei net achter de coulissen tegen mij, van, ik ben luiten en als ik niet meer kan voetballen, dan kan ik altijd nog gaan fluiten. Ja, <laughs> die heb ik zo vaak gehoord al in mijn Hé <laughs> hey Martijn, ik, ik wil nog even met zijn coach bellen en vragen wat hij ervan vindt dat hij volgend jaar bij een, bij een grote club gaat voetballen. Hij, maar die, hij heeft zijn nummer niet eens, zijn telefoonnummer. Niet? Of wel? Tuurlijk wel. Oh, oké, okay. nou, dan gaan we die zo even bellen, dat is wel leuk natuurlijk. Wat heb jij voor nieuws Martijn? Oh, we hebben weer zo'n drukke week gehad. We hebben natuurlijk dinsdagavond uh, de, de tweede ronde van de On23 Cup gehad. Draait lekker, hè? Ja, negen wedstrijden met, uh, met uh, ja, eigenlijk alleen maar leuke duels. Mm -hmm. Steeds Zonder uh, dat wij niet meedoen. Ja, nou goed. Dat, ja, nou, je, ik heb ook geen telefoonnummer van die man. <laughs> nee, dat klopt niet. Uh, nee, ja, goed, dat past jullie helaas niet in het uh, in het programma. Nou, goed, uh, wie weet er volgend jaar een nieuwe, nieuwe poging. Hoop het. Uh, um, hebben we... mag, ik al, bij, mag ik alleen nog niet meer meedoen, dan ben ik al 23. Ja, je mag drie, drie dispensatiespelers ja, Bij mee. Deze bied ik, ik er me meteen aan. Dat ik ook. Maar anders kun je altijd nog fluiten, hè, op het om op het grapje van uh, Van taken. Nee. Ja hoor. Um, we hebben <coughs> natuurlijk een artikel gehad over de, de, de, de uh, over kunstgassen. Ja. Um, ook binnen de clubs wordt daar uh, uh, nou, toch wel, wel um, serieus op, op gereageerd. Ja. Um, ook vanuit de gemeente hebben we, hebben we reactie gehad. En, uh, ja, goed, het enige wat we, wat we te horen tegen was dat uh, uh, door tot uh, de, de resultaten van de nieuwe onderzoeken, die worden eind februari verwacht, dat er geen nieuwe velden uh, uh, aangelegd uh, uh, gaan worden. Uh, het idioot is, ik heb zelf een tijd bij uh, het vroegere Kennemerland bijvoorbeeld, En dat zat toen nog op uh, het Sportpark Pimilie. Uh -huh. Er waren daar toen drie verschillende kunstigse Je had gewoon het, ja, goed, waar ik nu over in met dat uh, rubbergranulaat. Uh, Um, je had er ook eentje in kurk en je had een vetra-veld. Ja. En dat vetra dat is een combinatie van echt gras en keusgras. Ja. En uh, nou goed, ik moet wel zeggen, ergens in februari uh, zat er weinig gras meer tussen. <laughs> maar het was wel altijd vlak. Eén gewoon op, op, op uh, ja, daar zit gewoon Zand tussen. Ja. Ik snap niet goed waar, waar al, die, uh, al die problemen uh, uh, uh, nu meegesleurd nu worden. Uh, we hebben natuurlijk een tijd geleden uh, Henny en ik samen met, de, met jouw brand zitten, zitten aanhoeren. Ja. Um, en jouw brand die was toen al een, een tegenstander van kunstgas. Um, alleen al door de achterstand die we uh, mede door kunstgas oplopen met de rest van Europa qua niveau. Absoluut een feit, hè? Uh, omdat, omdat we de enige zijn hè, die erop spelen. Ja. Er moet nu toch gewoon een lampje gebranden en gezegd gaan worden: van jongens, we stoppen er gewoon mee. Ja, ja, maar wij, wij hebben ook natuurlijk jarenlang bij San het Grasveld op het uh, grasveld, hoofdveld gehad. En, en, daar zag je zeg maar, na, net na de winterstop dat de kuilen in de doelgebieden lagen. Dat, dat is toch ook geen pan voor, voor een club als Handvoort, voor een club in deze regio... om, om met uh, kapot doelgebieden te gaan spelen, Martijn? Nee, maar is dat niet een, een, een, ook weer een, uh, hetzelfde waarom er nu zoveel kunstgras gespeeld wordt? Is dat niet gewoon een kwestie van geld? Ja, ik, worden, ik, de, worden de velden wel goed onderhouden? Ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ook, ik ben ook niet helemaal met een je eens dat we achterkomen in ontwikkeling. Ik denk juist dat het voor het voetballen, voor uh, het hoge baltempo wat we kunnen spelen... beter is dan een grasveld. Een grasveld staat. Maar huis zijn natuurlijk standaard meer. En, en een ja, dat is een stuk vlakker. Dus de baltemperatuur gaat veel hoger. ik denk dat ook de winst is voor de clubs met een kunstgrasveld. Je moet eens met jou op brand uh, praten. Echt. Dat is niet goed, Justin. Nee? Nee. Maar ik merk nee. aan mezelf dat, we... dat, het, dat het wel een stukken beter gaat... sinds we op spelen, Omdat er juist... ja, ja, meer stabiliteit en meer grip is. Ik vond, ik vond het vroeger met, uh, met het gewone gras eigenlijk ook heel leuk... Dat, uh, dat een, een keeper een terugspeelbal kreeg. Die een beetje hard kwam. En die kwam toevallig uh, met een hoge bal. Ja. En die stuitte erop. Die kreeg effect en die ging langs die keeper heen. Dat vind ik de charme ja, van, uh, van gewoon gras. Ik, ik, ik, heb, ik heb twee jaar geleden speelde ik nog bij Bloemendaal. En uh, dan, dan, dan was het echt een hekelpartij als je gewoon thuis moest spelen. Dan was thuis spelen eerst met een feest. Want je speelde op een grasveld. Wat eigenlijk ook geen grasveld meer was. Uh, het, werd, het werd glad gerold. En dan stuitte het nog heftiger. Maar. Ja, anders dan was er ook echt niet op te lopen. Je kwam er echt af met blessures, omdat er gewoon gaten in het veld zaten. Ja, maar als je dus, ja. gewoon, als je dus gewoon twee of drie keer per jaar inzaait, dan heb je altijd gras, hoor. Ja. Ik bedoel, in mijn tuin gebeurt van alles en nog wat, maar het is echt groen. Ja, Hele jaar door. Hoe word je daar ook op dan, met de <laughs> 11 tegen 11... Uh. <laughs> Ongeveer vier wedstrijden per zaterdag. Nee, nee, maar serieus. Kom maar kijken. Je, ja. zien. je gaat er lekker in ballen hoor, in die tuin van mij. Vier wedstrijden op een zaterdag? Oh, geen probleem. Okay. Jij loopt toch een marathon met je hond elke zaterdag? Ja, is ook dat nog. Ja. Ja. Martijn, jouw, Ik denk dat de, de, hey? de kunstvaartsvelden... dat die in principe ook nog op een... Uh, uitgeklede versie worden neergelegd. Uh, er wordt wel gezegd dat je... Uh, door middel van die korrels... dat je er daar goed op kan, uh, kan, kan glijden door middel van de sliding of dergelijks. Maar Justin weet ook dat dat 9 van de tien velden is dat echt geen pretje. Nou, ik, heb, ik heb nog een plek van zaterdag, hoor, op mijn benen. Nou, dat bedoel ik. Ja. Die, de, de bedoeling is dat al die velden dat die, uh, besproeid worden... voordat er op gevoetbald wordt. gebeurt nooit. Want dat gebeurt nergens. Nee. nee. Dat ben ik wel met je eens. Nee, dus, dat, dat, dat, dus, dat is wel heel dus, veel ja. zo. En die bal... Dan zegt Justin, het is allemaal veel sneller... maar als het dus niet gesproeid wordt... is dat veld zo stroef als wat? Ja, goed. Het is, zeker in Nederland is het natuurlijk altijd wel vochtig. Uh, nou. Ja, het veld is bij ons 9 of 10 keer wel nat. En als het echt droog droog is, dan is het echt 30 graden en dan scheidt het zonnetje de hele dag erop. En dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Ja, dit, is, dit jaar een beetje veel. Maar. Dat was toch lekker. <laughs> ja, het was heerlijk. <laughs> Martijn, heb je nog meer nieuws? Heb ik nog meer nieuws? Um, nou, ik heb uh, twee, uh, twee primeurtjes. Ja. Um, we gaan uh, in november een eigen voetbalquiz uh, gaan, we, gaan, we, uh, gaan we houden. Uh, maar daar, daar komende week meer nieuws, uh, uh, of, ja, meer nieuws over uh, op onze website, op En dan mag Sandwoord daar meedoen, hè? Natuurlijk mag Sandwoord daar aan meedoen. En uh, we gaan een eigen. Uh, uh, ik, weet niet, ik weet niet of jij het kind hoor, maar Snapchat? Snapchat. Zeg dat je wat? Ja, dat zegt maar wat, ja. <laughs> nou, dat uh, gaan, we ook, uh, gaan we ook introduceren. Uh, we gaan maar dat is die... jammer, dan ben je steeds weer kwijt. Wat een, go wat een goed idee, Martijn, hoe kom je eraan? <laughs> ja, heel goed. Nou, Justin Luyten is de eerste die. Uh, die uh, dat uh, account de week gaat, uh, gaat binnen. <lacht> uh, nou goed, dan, uh, dan uh, krijgen, de club, krijgen de mensen een, uh, een kijkje van uh, binnenuit de clubs. Okay. Wat ga je doen het weekend? Um, we zijn in totaal bij volgens mij negen wedstrijden. We zijn morgen op Zandvoort. We zijn uh, bij um, VEW. We zijn bij Muiden. Um, komend weekend, of komende zondag, zijn we bij uh, Schoten tegen VVH. Natuurlijk. We zijn bij HFC. Ja, er is zoveel dit weekend. Martijn, C, twee uur tegen Tech. Als ze winnen ja, staan het. ze weer in het linker rijtje. Oh, een zes punten duel. Ja. Ja, ja. Ja, de verschillen worden gemaakt op dit moment. He? Ja, en uh, die zijn zondag in ons voordeel. Dat, uh, dat hoop ik. Dat en, hoop, ja. en morgen bij Zandvoort ook. Ja, ja, absoluut, daar ga ik wel vanuit. Hé, hey, dank je voor je info, jongen. Hé, hey, Ma Martijn, jij had het net over een voetbalquiz. Ja. Ja, heb ik nog een, een, een, een vraag aan jou. Welke trainer houdt beslist niet van kunstgras? Daar kan je beter in een S achter zetten. Dat zijn er heel veel. Nee hoor, kom man. Slecht. <laughs> heel goed, goed, hè? Die kan je opnemen in je vragenpakket. Oh, oh. Oké. Okay. Dag Martijn. Dag Martijn. Vrede op aarde. Vrede op aarde, mensen. Ja. Rutjekort met vrede, de keus van uh, onze Justin Luiter. Reden op aarde. Ja. En ook uh, dankzij Joop. Vrede op aarde, toch Joop? Joop Van Nes oh, ja. van de Zandvoortse Krant. Joop, een Zandvoortse wint een Europees kampioenschap. Een titel. Ja, mooi hè. En dan staan mooi, we ja. niet eens langs de weg. Om, om de... Even, met haar, even, even, even een beetje duidelijk met haar team. Ja. Maar ja, toch? Zit, maar haar team is Europees kampioen. Zij heeft al die wedstrijden meegedaan. Dus ze is wel een Europees kampioen. Geweldig. Ja. Joelle Omen hebben we het over. Ja, ja, ja, ja. Ja, echt een jonge meid. Uh, ze, uh, nog geen zestien. Heeft al een niks aan blokkeren. Nederlandse titels gehaald uh, in haar sport. Haar uh, wado karate. Dat is een bepaalde vorm van karate. Uh -huh. en, uh, ja, en nu is ze dan uh, uitgekozen door de, door de Karate Doobons van Nederland. Om in dat team te mogen spelen. op de Europese Spelen te mogen vechten. En ze zijn in de Europese kampioen geworden. Okay. Super. Echt geweldig. Vroeger was Haarlem sportstad van Nederland, maar ik zou je iets wat anders vertellen. Het, het begint erop te lijken dat Zandvoort sportdorp van Nederland wordt. Ja, weer terug ja. is al uit die titel, want Zandvoort had Zandvoort al eens eerder gehad hoor. Echt uh, Zandvoort stond bekend als de, het dorp. Waar procentueel gespro gesproken de meeste sporten uh, beoefend, werden, beoefend werden. en door de meeste personen beoefend werden. Ja, dus uh, ja, we beginnen weer terug te komen. En, en, en nu zijn we dus langzamerhand in bezit van. ik weet niet hoeveel kampioenen op allerlei gebied, joh. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En jij moet heel blij zijn, want jouw Lions hebben ook in die zwaardere pool. de tweede wedstrijd gewonnen. Ja, nou moet je. Je zegt, je zegt het wel, je hebt gelijk, een zwaardere pool. Maar het is nog maar derde rayonklasse. En dat terwijl we in Zandvoort uh, toch echt uh, vrij recent... Uh, eerste, uh, derde, uh, we hebben de eerste rayon gespeeld. En dat is net onder de landelijke competitie. Uh -huh. uh, waar we nu spelen, dat is toch gauw uh, zeven klassen lager dan, uh, dan we gedaan hebben. Maar ja, met, uh... We maken met personele resetting die op een gegeven moment... Uh, uh, ja, de jongens gingen weg. Uh, er was geen, geen aanwas. Er was wel aan was, maar die konden niet in het eerste. niet in het eerste spelen. Uh -huh. En die, uh, die zijn weggegaan, die zijn uitgevlogen. Die zijn weggehaald door andere ploegen, uh -huh. andere teams, uh -huh. uh, verenigingen. En uh, ja, Zandvoort heeft. Uh, de, de kern is gebleven. En er komt langs maar aan, komt er weer wat bij. En daar ben ik blij om. Ja, echt. Ron, Ron ja. van der Meij, 25. Niels Krabberdam, 22. De, ze scoren de lustig op los daar, die boys. Ja, Krabberdam is weer terug. Die heeft een hele dikke elleboog gehad. Um, een ontsteking aan, hem, aan, aan, aan zijn elleboog, in ieder geval was hij helemaal dik, kon hij niet goed gebruiken. En dat betekent ook dat je wat minder kan baas Dus De eerste wedstrijd, dus twee weken geleden, uh, had, hij, had hij maar tien punten. En dat is voor hem uh, behoorlijk weinig, vind ik eigenlijk. Want 22, dat moet hij minimaal kunnen halen, en eerder nog meer eigenlijk. Ja. Van de meid tegen ook. Ja. Die kan ook, uh, die, we hebben wedstrijd gehad, minder 50 punten heb ik me een keer meegemaakt, als ik me goed kan herinneren. Ja, uh, ja dat klopt. Uh, Hé, hey, we hebben altijd heel veel aandacht in deze uitzendingen over wielrennen, maar uh, ja. Jesper Rasch, die heeft dit toegeslagen, hè? Ja, en, en nou bij de amateurs, het is geweldig. Ja. Ja. ja, zijn opa, die ken ik heel goed, Peter Verstegen van de van de, de, de eigenaar van de fietsenwinkel Aha. in de Haltestraat, die is trouwens nu van Mark Rush, zijn vader. Aha. Die, uh, ja, die, die, die, ziet hem gewoon echt nog als al mits zijn, zijn studie toelaat bij de professioneel eindigen. Dat uh, de, de, de, hij heeft echt kijk op uh, Peter Verstegen en uh, is ook goed bevriend met hele grote wielrenners. Uh, ja, hij, hij heeft er verstand van en die ziet dat gewoon gebeuren. En als hij dat zegt, dan geloof ik erg graag. Ik heb het ook genoteerd en we hebben het ook in de krant gezet. Jesper gaat nou bij de belofte rijden. Ja, ja, nou, ja, dat is toch ja, geweldig. Ja. Hij, gaat, hij gaat binnenkort naar, naar Spanje voor een uh, trainingssessie. Uh, en dan gaan ze in december gaan ze weer het een uh, tanden doen. En hij pakt in, in no time, pakt die uh, voorsprong op, op pelotons. Hè? Ik vind het zo'n mooie rennen. Jongen. Krachtig. Ja. Ja, hij is heel krachtig, in de, met name in de eindsprint. Hè. Hij is ook heel uitgekookt, hoor, mm -hmm. volgens mij. Ik heb hem helaas nog nooit zelf zien rijden. Dat vind ik wel jammer eigenlijk. Maar als ik zo die, die verslagen hoor en, en lees, is hij gewoon heel snel en, en uitgekookt. Nou, hij weet precies het moment wanneer hij moet, aan moet zitten. En dat doet hij met derma, dermate van kracht dat die ander gewoon een nakijker geeft. We hebben het een paar keer gezien. We, eh, eh, hij moet wel een goede doen zijn, hè? Want ja. als, als uh, de kop niet eh, echt in orde is, dan, dan, dan, dan komt er niks uit. Uh, dat is eigenlijk van de zomer. In het voorjaar en nu in het najaar is hij gewoon weer helemaal top. Ja, geweldig wat, wat, die, wat die jongen doet. Hij heeft de openingskoers gewonnen. Hij heeft de afsluitende koers gewonnen. Ja. Tussendoor heeft hij er ook nog twee gepakt. En hij heeft ja, acht ja. keer op het podium gestaan. Ik vind het, Ja, geweldig, toch? Ja, geweldig. Ja, ja, ja echt. Hé, hey, we hebben Justin Luiten hier te gast. Justin? Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Joop. Goedemorgen. Jij komt voor voetbal, denk ik. Ik kom voor voetbal, ja. Ja, dat zat er wel in. Veel, veel van wielrennen weet ik niet. En, uh... nou, het wordt wel tijd, hoor. Dan moet je de krant lezen, juist. Ja, nou, dan heb ik nog wel veel tijd voor, Joop. Joop, ze moeten morgen tegen Arsenal. Ja, niet ja, het Engelse ja. Arsenal, maar uh, toch zijn die Amsterdammers ja, uh, behoorlijk Amsterdam, gevaarlijk. Is, ja, ja, ja. ja. But, wat denk ja, jij? Nou, toch, uh, ja, kijk, Arsenal staat... Uh, Zandert heeft vier wedstrijden gespeeld, drie gewonnen. Arsenal drie gespeeld, twee gewonnen, dus... In, in, in verlieswedstijden zijn, zijn ze hetzelfde zijn ze gelijk. Samson staat, uh, omdat ze negen punten hebben op de vierde plaats, en Arsenal zes punten op de vijfde plaats. Maar het is een team waar je voorop moet passen, denk ik. En um, ja, um, we zullen het zien. Ik denk dat, dat Samson toch wel uh, de bovenkant zal voeren, dat boventoon zal voeren. Uh, als, als Berg en, en Daan het op hun heupen krijgen die, uh, Ze staan trouwens nummer 2 en nummer 3 in de topscorer van de hun klasse Van de derde klasse B Ja, dat is mooi toch? En, uh, ja, geweldig, absoluut En uh, ja, daar moeten ze naar komen van die jongens Maar wat denk jij, wordt het binnen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja moet kunnen Ik zou je vertellen, die Justin die zit hier schuin tegenover me En uh, ja jongen, ik lees het van zijn gezicht af Hij is echt nu al met die wedstrijd bezig Dat vind ik toch wel leuk hoor ja leeft voor voetbal. Hij leeft voor het voetbal. Dat merk je ook aan zijn reacties en zijn meldingen op Facebook. Dat vind ik geweldig. Dankjewel Joop. Helemaal gestoord van voetbal. Ja, zeker weten. Hij <laughs> <I'm> bloost. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar zijn hele familie hè? Vader. Ja. Helaas overleden oom. Zijn broer. Hij. Uh, helemaal gek van voetbal. Opa. Helemaal gestoord van voetbal. <laughs> mijn moeder. Helemaal gestoord van voetbal. <laughs> Zelfs mijn zusje heeft nog gevoetbald. <coughs> kan je nou, nou uh, voetbalfamilie, uh, Zandvoort, uh, de familie Luiten. Ja, jongens, de, de ballen, want uh, <laughs> ik, moet, ik moet er een punt bij. We hebben nog, uh, nog ongeveer een half minuutje te gaan. Dan komt het nieuws en, erin. Dus... Uh, dat wil ik even zeggen dat het hockey ook lekker gaat, man. Ja, toch wel? Heel mooi, heel mooi. Ja, uh, uh, maar wel puntverlies. Ja, maar het was een ontzettend mooie wedstrijd om te zien. Hij heeft pech gehad, echt pech gehad. Ik heb het zelf gezien, ik heb het als mogen aanschouwen, zoals dat zo mooi heet. Helaas wel, maar uh, de mens zal rekening moeten houden met Zandvoort, de andere proeven. Oké, okay, oh, ik hoor. zie je morgen bij het voetbal in Zandvoort. Ben je er? Leuk? Ja. ja. Oké, okay, dan dus zie ik je morgen. Tot Doe morgen. Jouw, dank je Doei, Hoi. Doei.